Clemens Peters met het NOS Journaal. De Koerdische PKK belooft de wapens neer te leggen na een oproep van hun leider, Öcalan. Vanuit de gevangenis riep Öcalan de Koerdische strijders op om de organisatie te ontbinden... De strijd tussen de Turkse staat en de PKK woedt al tientallen jaren. Öcalan werd in 1999 gearresteerd en ter dood veroordeeld. Later werd zijn straf omgezet in levenslang. De Turkse president Erdogan noemt de oproep van Öcalan een historische kans... en een nieuwe fase in het streven naar een terreurvrij ork Turkije. Op het Franse eiland Réunion zijn zeker drie mensen omgekomen door noodweer. Een orkaan met een winststoten van meer dan 200 kilometer per uur trok over het eiland in de Indische Oceaan. Het trok van noord naar zuid over Réunion en blies de daken en ramen van veel gebouwen weg. Volgens de weerdienst is het gevaar nog niet geweken. Straten staan onder water en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Het OM verdenkt twee jongens van 15 en 19 jaar van het voorbereiden van een moord. Volgens Omroep West werden de twee aangehouden nadat er een jongen van 16 zwaar gewond raakte op een school in Den Haag en later overleed. Hoe dat gebeurde is onbekend. De verdachten zouden het niet op hem hebben gemunt. Atleet Armand Duplantis heeft opnieuw zijn eigen wereldrecord polstok hoogspringen verbeterd. Bij een indoorwedstrijd in het Franse Clermont-Ferrand sprong hij 6 meter en 27 centimeter. Afgelopen augustus vestigde hij het vorige record, dat was 1 centimeter minder. De Zweedse atleet verbrak 11 keer het wereldrecord. Telkens wint hij daarmee tienduizenden euro's aan prijzengeld. Het weer vanochtend is nog veel bewolking en eventueel mist. Daarna volgen enkele opklaringen. Vanmiddag wolken en opklaringen bij maximaal van 7 tot 9 graden. Morgen is er vaker zon en dan wordt het maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot oh. zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is yes. Zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leeft. Tobak leeft, niemand zit op de bank. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan Ja, sorry. Ja, was hij nou op het, had hij al op het knopje gedrukt? Want, wat, wat hoor ik nou eigenlijk? You're gambling with World War III. What's... Oh! You're gambling with World War III. Wat hoor ik op oh. de achtergrond? Wee, wee, wow, wow, we, wow, wow. Er oh, probeerde iemand erheen te praten, geloof ik, maar dat lukte niet helemaal. Goed, ja! Goedemorgen, Toebak leeft op de radio. En hij ja, had het druk ook afgelopen weken. Ik bij te houden wie er allemaal langskwamen deze week in het Witte Huis: president Macron, de Britse premier Starmer. Europese leiders die probeerden te redden wat er te redden valt bij Donald Trump. Maar voor degene die vandaag bij hem op bezoek is, staat er het meest op het spel. De Oekraïense president Zelensky. Ja, Zelensky kwam gewoon op bezoek. En dat was gewoon allemaal heel, uh, dat ging heel aardig. Maar ja, goed, dat kan, het was natuurlijk uh, uh, J.D. Vance, die moest er nog even wijzen dat alles. De, ja, we gaan het allemaal wel regelen op papier, joh. Al met uh, allemaal goede afspraken, daar kunnen we uitkomen. Nou, dat had Zelensky ook allemaal uh, scheid en die zegt: Ja, dat heb ik al heel lang geprobeerd. Dus hou eens op met die afspraken. We moeten gewoon concreet op gaan trekken. What kind of diplomacy? Wat bedoel je? Ik heb het over het soort diplomatie dat de vernietiging van je land zal beëindigen. Maar hij heeft het. Maar hij heeft het. Maar, meneer de president, met respect. Ik denk dat het respectloos is voor u om in het Oval Office te komen om dit te litigeren in het Amerikaanse media. Het was echt een spektakel op de televisie, gewoon echt genant op de zin. Tegen de krom, denk ik echt, jongens, drie van die mensen gewoon bij elkaar. En allemaal van die haantjes natuurlijk. Want Zelensky was het gegeven, ook wel een beetje zat. hè Die wijze les van, uh, van Trump. Mm. Maar goed, uiteindelijk... Uh, uh, ja, waar ging het eigenlijk hierover. hè? If you didn't have you invited our military me. equipment... You invited If me you didn't have our military equipment... This war would have been over in two weeks. In three days. Okay. Ja, in three days was het over geweest... Als we geen militaire spullen hadden gehad van Amerika. Want daar ging het eigenlijk over natuurlijk. Ja, ja het is wel een grote boelie, die Trump. Maar hij levert wel wapens natuurlijk. Dus ja... Je bent er ook een beetje afhankelijk van. Dus dat is een beetje dubbel natuurlijk. Maar daarentegen hoor ik hem wel weer uh, dit zeggen. Uh, uh, uh, Trump, dit. En toen dacht ik mezelf. Kijk, er zit ook wel een beetje liefde. Ik wil dit ding over. Je ziet de hatred die hij heeft voor Poetin. Het is heel moeilijk to make om deal te maken met dat soort hatred. Hij heeft een enorme hatred. En ik begrijp dat. Maar ik kan je vertellen dat de andere kant niet exactly in love is met. You know, ja, precies. Nou, er zit toch een klein beetje liefde. Omdat oh. hij, gewoon, hij, hoort, hij voelt hier haat. En ik moet ook naar <tus> Poetin, natuurlijk. En die voelt ook een beetje haat. Dus ik moet het toch bemiddelen. Nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar ze hebben hier gewoon nog geen, uh, geen uh, contact gemaakt hierna. En Stalinski heeft helemaal gisteravond laatst geen excuus gemaakt. Dat gaat hij zeker niet doen. Nee, dat ga ik ook niet doen. doen. Hij heeft nee, al hoor. genoeg gezegd. Uh, dankjewel, dankjewel ja. voor alles. Ja, Daar moet ook. hij dan zich voor excuseren? Ja, voor dit... Alleen dat, nou, niet... dat hij ja. geen uh, juist pak aan had. Nee, maar dat hij net even <laughs> te ging door te vragen van... Ja, het is allemaal wel leuk, diem, op, oplossingen, maar dat uh, hebben we geprobeerd. Hmm. Nou ja, en hij had gewoon even meer, meer buigen moeten doen zoals Starmer en ons... Uh, uh, wie was er nou meer op bezoek bij hem afgelopen week? Ja. Uh, Macron. Macron. Hey, maar zou hij gefouilleerd zijn toen hij weer te Huis inging? Het was wel de kans geweest. Dat is wel waar. Je staat heel dichtbij. Ja. Oh. Oh, ja. ja maar uh, is, ja. heeft hij met uh, Trump eigenlijk de kant van uh, Poetin gekozen? Ja, of ja, ik denk het wel. Ja, ja. Voor mij heeft Trump gewoon uh, Poetin gekozen. Ja. We hebben toch ook ergens ja. ook wel uh, iets gezien dat. Uh, hoe sinds ook zelf wel heel blij zat te zetten, zeggen hoe fijn het was dat Trump er nu zat. Oh, ja. Dat is toen ergens ook gezegd. Ja, dat heb was, ik gezien. Is zeker. Heb jij het toch ook al gezien in elkaar? Ja. Ja, ja, dat is alweer een tijdje geleden. Maar goed, het is, uh, het is een bijzonder iets wat daar allemaal aan de gang is. En we hopen dat het goed afloopt. Want ja, als Amerika zich terugtrekt hieruit vandaan. en uh, ja, dan is het met uh, Oekraïne gebeurd, denk ik ja. wel. Maar dat goed, het gaat over, ik hoor wel, wel over financiële. Eh. Want dan moet het uit Europa komen, het geld en de wapens natuurlijk. Er is dus, ook al heel veel uit Europa gekomen, evengoed. Oh. Ja. Nou ja, en uiteindelijk hebben we natuurlijk alleen uh, uh, geld van Rusland... wat hier op banken staat bevroren. Ja. Dat is echt miljarden. Ja. Ja, ja. Dat kunnen we dan daarvoor in gaan zetten. Ja. Nou, nou nou. Dus misschien zit er nog... Het is een deal. Het is een deal, zeker. <laughs> ja, dat is zeker een deal. Goed, het is toen uh, radio fijn. U, met de, u valt zo binnen meteen in een, een, een discussie over Trump. Nou, dat kon niet uh, kon niet uitblijven Heerlijk. natuurlijk. Goed, wat is jullie afgelopen week bijgebleven bij ja, dit? Ja, toch eigenlijk wel PostNL, want er gaat weer dus heel veel geld. Ze willen dus heel veel geld richting PostNL uh, vanuit de overheid. Ja. Maar PostNL zelf is helemaal niet op orde. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat geld wat nu weer naar de PostNL gaat ja. of dat. De oplossing zal zijn. Oh, Oké, okay. ja, ik, ik vind het al zo bijzonder. Die postzegels, nou, iedereen irriteert zich eraan. Hoeveel moet er op? Ja, één. Ja, wat één? Ja, één postzegel. Wat kost die? Geen idee, ik heb er ooit een rolletje gekocht. En voordat je weet betaal je de vijf euro plakje erop, zeg maar. Het is ja. echt bizar. Je kan bijna nog een pakketje versturen dan een, een brief. Maar goed, dus dit wordt weer, uh, uh, uh, ons geld wordt er weer ingestopt dus eigenlijk. Ja, daar komt ja. het aan. Gekocht, ja, daar niet? komt ja. het eigenlijk niet. Nou, goed, afgelopen week natuurlijk ook... Iets wat ons bijblijft. Bij blijft. Ja, we hebben een Nederlandse inzetting, inzending. Ja. Ja, dit is hem, hè, toch? Of ben ik nou in de wacht. Nee, dit is die oude zing. lijkt van. allemaal op nee, nee, wacht, dit is hem niet. Dit is hem. Ja, is toch anders. Ja, heel Heel anders. Heel veel een beetje veel anders. Een beetje anders. Nou, het is echt aandoenlijk om te zien. Iedereen buiten eroverheen over elkaar uh, om te stellen. Maar hij spellen. heeft iets heel over zich, ja. ik. Ja, vind ik ook. De sympathieke uitstraling heeft hij. En de, hij schijnt al op nummer 6 te staan. Oh. Op de, op de groeplijsten zeg maar. Oké, okay, het is best ja. hoog. Ja, het is is behoorlijk moment, hoog, ja. Ik weet niet hoe het uh, zit, zat met... Um, Weet die man ook van vorig jaar? Duncan Lawrence? Ja. <laughs> oh, veel, oh, hi. Je gaat heel veel jaren. Ja, nee, die met dat witte haar. Die uh, Europapa. Europapa, ja, ja. ja. Die was eruit gevallen En dat noemt veel Pout Stijf. We gaan niet meer heen, maar we zijn ja, toch nee, weer ja, overslag ja. gegaan. Maar ik denk toch ook wel dat, uh, dat uh, de andere landen gaan denken... wat gaat het Nederland nu weer doen? Ja. Dus uh, toch wel de focus extra op ons gericht is. Misschien wel. Misschien hebben we dan weer een gunfactor. Dat zou best kunnen. Ja. ja. Uiteindelijk werd het plaatje bij je uh, even hier nog even onder handen genomen en even vergeleken met K3. En met een feestnummer van la la, la la La La ja. La. Nou, het werd er niet beter op gaandeweg in het programma. Het was Joost Klein trouwens. Joost Klein. Oh, ja. Joost Klein. Dus ik ben ja. benieuwd heel is ja. ja, ik ben nooit zo van de La La La. Ik weet het is dan zo'n een tekortkoming in je tekst. Of van, ik weet het even niet. La La La La La La La ja, La Uiteindelijk dat, dat uh, denk ik er ook, ook het lipt een beetje. Ja. Ja. Oh, is dat... ja. Het is een beetje uh, goedkoop, maar, uh, maar makkelijk. Ja, het moest af. Ja. Het, het, het en ik plakte en het blijft. Herhalingen, herhaling ja. uh, doet wonder in een liedje. En het blijft in je achterhoofd. La, la, la, la, la. Dus ja. wie weet werkt het ook wel. Zo bij die tekst natuurlijk. Goed, straks onder andere stand voor het en de geschiedenis. We hebben ze even een plaat die op zijn plek is, natuurlijk. Sam Fender. En zo'n plaatje: Getting Started. We te passen kan je ze krijgen. Jij begonnen? Jij ja, ja, ja. started it? Nee, zij begonnen. Nou, ik weet niet hoe het met de discussie was. Ook nog uh, een tijdje geleden natuurlijk. Ja, we blijven erover door praten. Zaneke. Zaneke. Maar ja, het is iets wat ons allemaal bezighouden natuurlijk. Goed, Sam al alweer een plaatje van een jaartje, wat geleden. 17 Going Under, dat had het album. En hij heeft alweer een nieuw album uit, met allemaal grotere people watching. Daar staat erop. op. Ja, dat is ook een leuke plaat. Goed, is de Doebak leeft de radio. We kijken nog even in de krant wat daar allemaal te lezen is. En had hij al wat dingen gevonden of niet? Ja, zeker wel. Ja, vertel. Nou ja, het KNMI ja? begint echt vandaag de lente en die duurt dan tot 31 mei. Vind ik ook wel bijzonder. Oké. Okay. Vroeger was het al 21 maart en dan was het tot 21 juni. Ja. Dus begint, het is wel fijn dat de zomer dan... Uh, de maar van 21 maart begon het normaal altijd. Meteorologisch ja. vandaag, hè? Ja, ja. meteorologisch. Meteorolo maar dat betekent dus bijna een maand eerder of zo dan? Drie weken. Ja. Drie weken. Zo. En wat wel ook heel belangrijk is voor Zandvoort... Ja? Uh, het zomerparkeren is per vandaag weer ingegaan. Oh, je gaat meer betalen. Uh, ja, en uh, het is ook zo dat het nu tot tien uur s'avonds avonds is. En normaal is het <lacht> altijd 8 acht uur. Ik kom niet meer hier, hoor. Er is om tien uur s'avonds avonds helemaal geen... Kom je niet meer? Nou, nee, je mag, mij, je mag bij mij op bezoekers ah. parkeren ja, als je ja, hier ja. gaat. Maar ja, het is maar dat je het even weet dat je niet denkt van oh, het is al acht uur. Ik, uh, is er een gat klaar? wat dichtgemaakt moet worden of zo? Ja, ik denk het, ja. Heb je loonsverhoging gevraagd? Dat is, nou, ik zeg net tegen Marco, we hebben ja? een kaart ontvangen van, de, van onze werkgever. En ja? als je een, een, een hele klein stukje laat draaien, dan. Is het uh, uh, Zandvoort. En als ja, je hem anders doet, dan zie je Haarlem. Ja. Maar dat moet ook betaald worden. Ik denk dat dat daarvan betaald oh, wordt. Maar dat gaat goed. Ja, dat gaat ja, graag, okay. ja, Dat Gaat je En graag. wat is het ook alweer per uur? Als je normaal uh, in de zomer... Uh... Uh, in de zomer, nou, 4 euro of zo. En als, okay. en als je oh. langer dan 4 uur staat, yeah? dan wordt het 7 of zo. Hé? Dan wordt het 7 euro per ja, uur? Ja, ik heb het... Uh, ik, ik ga het zo direct dus je wordt overdag, dat overdag beloond. Maar overdag moet ik werken. Dus ja. wat ik overdag verdiend heb, moet ik s'avonds uitgeven. Ja, ik denk dat. Maar denk wacht, het, je staat een uur en dan is het 4 euro. En waar ga je twee uur staan en dit komt er 7 euro bij? Is dat zo? Ik ga mm, nu je, ik het nu voor je. Ik heb nu hier. Zijn we hebben nogal kapitaal. De kamer. eerste 2 uur, zelfs de eerste 2 uur maar. Kost 4 euro en daarna kost het 7 euro per uur. Oh. En dat is voor betaald parkeren in het centrum tot 1 november. Ja. En op de boulevard is het iets minder. Oh ja, okay. en, uh, dat is wel aantrekkelijker. In het ja. zuiden is het 2,50. En het parkeergraadje centrum 3 euro ja, dus dat ja, okay. eigenlijk ja wel er mee. zijn wel Ja, het is toch ja, een Vergeleken met Amsterdam is ja het heel zeker ja, dan betaal je ja. 25 euro per uur of zo Nederland zijn we hier ja, dit toch? Is gewoon, dit is de waterkant van Nederland ja, waar maar ik zijn. vind wel eigenlijk dat langs de boulevards dus dat ze moeten zeggen daar is het maakt tot 6 uur. Want dan gaan mensen eten bij die strandtenten. Ja. Ze Zegt: oh, we gaan op zeven uur nou, Kom, we gaan lekker naar Zandvoort. Nou, horeca-ondernemers in Zandvoort waren minder tevreden, geloof ik. Ja, over het parkeerbeleid. Want die konden ook moeilijk een auto voor hun uh, werknemers kunnen plaatsen. Maar ja. op het algemeen waren ze wel heel positief erover. Nou goed, dat zijn in Zandvoortse berichten straks. Ja. Dus, uh, maar het was wel een dingetje Vandaag Vandaag natuurlijk, ja, en in maart even aanhakend. Uh, we kunnen weer onze belastingen doen vandaag. Ah. Vanaf vandaag. Daar ah, heb ik ook zin in. Je hebt geloofd dat het gelijk uh, helemaal overvol is dat iedereen uh, erin gaat, waardoor je er niet in komt. Nee, dus nee? straks hebben we een bug. Maar ben je er al te fanatiek mee bezig dan? Ja, ik ga morgen zitten. Ja? Oh, ja dus jij bent degene die thuis de belasting doet? Ja. Okay. Proef je echt. ga eerst proef doen. Je partner niet dus? Je partner ja, ook. ook, ook. Met ja, je tweeën. Even proef. Maar jullie, okay. jullie, jullie laten laten berusten. Aan? Nou, dan gaan we dus kijken op het einde van dan ga je dus met, die, uh, met de aantallen of, me, of met je. Oh, de, echt ja, ga middelen. Gaan we kijken. Van, dan oh, krijg ik meer, grappig. krijg je minder, krijg ik ja. minder, krijg ik meer. Als ik die van jou pak, dan, dan zo en dan ja. die. En dan. Dat is leuk hoor. Okay. Het okay. nou, grappig. Ja. Nou, bost ja, ja, is. Ik, ik vraag standaard vraag uh, uitstel aan tot oh. in augustus. Oh. Ja. En als ik het dan voor die tijd doe, is het meegenomen. Maar ik, ik heb toch wel een zekere weerstand ertegen. Want oh. het is gedoe. Je zeggen al dat je moet bespreid, gespreid beleggen. Yeah. Mm. Dus ik heb het echt heel erg... Kruimeltje hier, die daar. Dat want, het, uh, het niet opvalt. <laughs> nee, nee, ja. nee, nee. Maar dan, uh, dan loop je ook minder risico. Hè, want vaak is het dat je gegarandeerd... Een ton bij nee. alle banken uh, nee. geen risico loopt of zo. Ja. Niet nee. dat ik zoveel ton heb, maar, nee, uh, maar toch wel een paar. Het is, wel, is het wel, wel, wel, wel goed dat je het gespreid doet. Ja, ja nee, ik. ik dat bol, is slim. Bos thuis is het gewoon en die motten, En later kijk ik naar mij en denk ja ook, snap het. Uh, ja. Oe, nou, dat is allemaal wel. Goed, veroordeelde lopen de straf. 6000 criminelen zijn nog spoorloos. Vele zijn in het buitenland. 6000? 6000. Oh my god. Bolios, weet je hem nog? Ja. Die zit in uh, Col Colombia. Ja, die hele vakantie. Die dan. zit een hele Maar dat zou je denken, nou ja, dat is een. Drugscrimineel. Daar maken we ons dan niet heel erg druk om. Ik bedoel, als hij weggaat, dan komt er weer een ander drugscrimineel. Zal wel, maar het gaat ook over een heel dramatisch verhaal. Onder andere Michelle van Velzen. Die werd op 19 april 2020 doodgereden door een pol die wel heel erg veel gedronken had. En oh. deze pol. Die, uh, ja, die zou dus een uh, gevangenisstraf krijgen van in ieder geval 4,5 jaar. Hij werd veroordeeld uiteindelijk ook. Maar de Pool moest even wachten. Is er gepeerd? En, en is uiteindelijk... Gepolde die... peer. Uh, hij is teruggegaan Polen. naar zijn geboorteland. Ja. En zijn geboortedorp zelfs. En de mensen, de familie van Michel van der Vels, die dus dood was gereden... Die hielden deze Pool in de gaten, want die wisten waar hij woonde. En die zag dus langzaam dat zijn huis te koop werd gezet. Zijn auto werd verkocht. In Polen? Of nee, in Nederland? hier in Nederland. Dus dat hadden ze allemaal bij de politie aangegeven. Hadden, uh, je, je moet hem oppakken. Je moet hem vasten. Want hij gaat weg. En uiteindelijk, jawel, hij was met het Noordenshond vertrokken. Dus uiteindelijk, dit heeft een hele lange... Uh, ja, maar Polen uh, is lid van de EU. Dan moeten ze hem toch via een uitleveringsverdrag terug kunnen ja, krijgen. Ja, dat heeft vijf jaar geduurd. Ja, is hij terug nu? Hij is nu terug. Aha. Maar hebben ze vijf jaar mee moeten knutselen. En dan krijg je dus tips van deze mensen die dezelfde regisseur bijna spelen. En dan doen ze in eerste instantie gewoon niets mee. En uiteindelijk pakken ze hem op dan moeten ze hem oppakken in Polen. Zoveel extra werk en die mensen zijn dus ook in een super stressvolle ja. situatie terechtgekomen. Is helemaal niet nodig. Maar goed, dat is toch wel 6000 criminelen zitten nog ergens in het buitenland. Hmm. En daar moeten we nog achteraan. Ja. ja, want ik zag ook zelfs in de, in de, in de Bruna hier in Stamford, zag ik ook, ja. ook, ook een boek liggen over bolle ja? ja? Ik denk, nou, daar komen we nu twee hoofdstukken bij. Ja, ja Denk precies. ik nou. zomaar. Goed, nou ja, serieuze materie hier. Straks de Zandvoortse bericht. Eerst maar even een lekker gitaarplaatje van de Sportsteam. Condensation. Dat is het. En ze bestaan al een aantal jaartjes. 1998 ontstaan ze. En uh, ze hebben tussen 2000 en 2025 zes albums afgeleverd. Niet echt ijzerlijk veel. En dit is het laatste album. En dat zit erop te vinden. Het heet Cold Dreaming. En ik heb nog een paar nummertjes van hun uh, achterland. Achter dus die ga ik nog eens horen. Uh, Cold Dreaming. Dus, en het is eigenlijk uh, Jazz en Andy Williams. Dat is een tweeling. En uh, Bas is uh, Jimmy Coldwin. En ze maken dit soort uh, grappige muziek. Het, het schurgt een beetje tegen, tegen Radiohead aanachtig. Hè? Maar dan net toch weer even anders. Maar goed, mm, niet ja. goed om dingen al te vergelijken. Maar soms ja, wil ik dat toch wel even doen. Daarvoor nog Sportsteam en Condensations. Goed, het is hier de radio. Straks de Zandvoortse berichten. Nou, ja, Ik heb hier een heel treurig bericht eigenlijk. Want uh, in, uh, in Zwolle heb je een restaurantje. Dat heet Dima's Huis. Dat was toch nog gewoon bericht, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En Dima's Huis in Zwolle die heeft een kaartje gekregen. Nou, het is echt treurig. En, uh, en, en, en die kaart, die, uh, daar staat dus op van, uh, wordt het niet eens tijd om terug te gaan naar Syrië? Het is wel mooi geweest oh. in Nederland, wegwezen. Jezus. En het staat er ook nog in het, in het uh, Engels. Ja? En als afzender staat de naam van Geert Wilders op de kaart. Ja, ja ze gelooft niet dat hij de afzender nee, is, waarschijnlijk nee. een van zijn aanhangers. Ja. Maar ja, ze heeft op sociale media echt krachtig gereageerd op die anonieme bedreiging. Ja, ik draai mee in onze economie. Ik voel mij Nederlander, dus onbekende briefschrijver. Ik blijf nog even in mijn land. En ja. ze roept de gemeentes Wolle, politie en uh, Geert Wilders op om stelling te nemen tegen dit soort bedreigingen. En vanuit heel Nederland krijgt ze inmiddels steunbetuigingen. Oh, op sociale media spreken honderden mensen, onder wie Rob Jetten van D66, hun solidariteit uit. En die zeggen ook al, te triest voor worden. jullie verrijken juist onze samenleving... met jullie heerlijke Syrische keuken. Wees sterk en laat je niet kisten door dit soort mensen. Nee, het grappige is, mijn schoonzoon is natuurlijk ook, komt ook uit Syrië vandaan. En die zegt ook wel eens tegen anderen tegen Syriërs. Dus uh, ga, ga nou maar weg, ga maar weer terug. Hè? Je vindt het zo goed, wat die uh, Julandi. Nou, uh, ga het maar weer opbouwen dan. Nou, heel veel Syriërs denken van nou, zo wel, ik ga er niet heen hoor, ik geloof die gast niet. Die uh, Al-Qaeda-IS-aanhanger. Oh nee, daar heeft hij zich van afgesworen. Tuurlijk, dat wil je eens even zien. Dus nou, je hoort niet zoveel berichten meer uit Syrië, hè? Nee. Nee. nee. Het, is, ja, het aandacht is een beetje verlegd naar iets anders. Ja, ik en daarmee hm. heb ik ook een beetje het idee dat uh, uh, eigenlijk is er al een periode van uh, rust. Ja? Ja. het is hetzelfde met Oekraïne en Rusland, toch? Het is nu ook staakt te vuren. Ja, het okay. het is, ja, dat is waar. Ja, het is staakt te vuren. Ja, nou goed, afwachten. Wat ja. ze willen hebben ze nu. Ja, ja, ik geloof niet dat echt alle nare mensen uit Syrië zijn vertrokken. Maar ze, mm. ze kunnen zichzelf elkaar wel makkelijk vergeven. Zo'n mensen die zeggen, ze voor het apparaat hebben gewerkt. dan die, die, ja, die weten ook dat die mensen daarvoor gewerkt hebben. ja Nu is er een andere regering, dus die dienen onder een andere regering. En ja, dan worden hun ook vergeven. Ik vind het echt heel bijzonder gewoon. Dat dat kan ook. Dat vind ik wel mooi. Goed, verder in de krant vandaag lezen een hoop dingen. Onder andere, of als we het toch over oorlog hebben. Over de oorlogseconomie. Of, dat, of, dat nou echt, of we in Nederland daar al echt in balans zijn geraakt... nou, dat schijnt allemaal wel mee te vallen. De, waar heb ik het? Oorlogs... Uh, ja, uh, dat vergt heel veel geld. En uh, in, bijvoorbeeld in Duitsland... in de jaren dertig hebben ze langzaam... De, de, de oorlogseconomie aangetrokken. Eerst was het uh, 10 procent. Toen was het uiteindelijk was het 12 procent. 14 procent. het einde van de oorlog was het echt 70 procent. Er ging al het geld daar naartoe. Dus hier in Nederland... Oorlogseconomie zitten we niet zomaar in. Daar moeten we langs naartoe groeien. En dat betekent dus dat er bijvoorbeeld minder huizen kunnen worden gebouwd. Oh, dat is makkelijk. Dat kan tegenwoordig toch niet. Want uh, al het geld gaat naar staal, wat dan in wapens gaat in plaats van in constructies van huizen. Dus, en er worden ook minder auto's gebouwd. Dat was ook in destijds het geval. In, uh, okay. uh, die, uh, die kever werd niet gemaakt in, uh, in, uh, in Duitsland toen, nee. wat hij wel beloofd had. Maar goed, dus uh, de oorlogseconomie zitten we niet zomaar in. Een heel groot oh. stuk in de Telegraaf te lezen. Goed, okay. we gaan even op naar. De Muziek, dames en heren. Trak de zandkortse berichten. Even kijken of we een beetje blij zijn met het parkeerbeleid. Nou, toch wel redelijk positief ontvangen. Hey there, it's so nice to meet you. Sweet Mona Lisa. Right at my side, like a shadow. Drinks at the chateau. Tick tac toe exes and oes. Her raincoat matches her jump. Maar ik vond het leuk. Max Frost. En hij heeft een album met Shelby Avenue. En dat heet Spinach Soufflé. kan niet van spinazie. Nou goed, hij heeft er waarschijnlijk uh, gek van of zo. Hij heeft er in ieder geval plaat over gemaakt. Is het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat zei die iets? Zandvoortse berichten. Cool, ik dacht wel, een tijd voor de Zandvoortse berichten. Nou, Steek van Wal, wie kan ik het woord geven over wat er allemaal speelt hier in Zandvoort? Ja, de nieuwe grasjes moeten de, de, de hertenschade herstellen. Ja, ik had het ook gelezen in de waterleiding duingebied. Ja, klopt, klopt. Het, het uh, komt door de herten. Yes, door de grote populariteit aan herten verdwenen waardevolle duinplanten... en uh, veranderde het gebied in ja, steeds eenzijdige landschap. Met veel gras en struiken. Maar dat is toch de kust? Veel gras en struiken? Ja, dat is waar. Het is geen bos of zo. Nee. nee. Maar ja, nu de aantal herten wordt teruggedrongen... is het beheerde waternet begonnen met het herstellen van de biodiversiteit. Nou ja, eh, onder meer koeien komen binnenkort weer terug in het hier mooie waternet. Mogen we melken? Koeienmelk. Ja. ja nou, dat ja. is wel een goeie. Ja, ik vind het goed. Ja, bedrijf, ik hoor. dat Het ik leuk. Ja. Doe maar een koe. En uiteindelijk hebben ze eerder al konijnen losgelaten. Ja. Dat gaat ook te helpen. En goed, het moet weer een nieuwe balans. Alleen, ze moeten wel goed uh, observeren of het wel goed... Wat overbegrazing is ook weer niet goed, had ik gehoord. Nee. Maar als er veel gegrazen wordt, dan, dan moeten weer een paar Kaam. van die koeien... Nou, uh, dus dan krijg je weer natuurlijk... Ja. Een paar van die koeien ook gewoon wel moeten worden neergeschoten. Ook ja. weer, net als die herten. Maar ja. wel die wel kan gaaf je vangen hoe, dan, hè, geloof ik. Ik vind het wel gaaf hoe de natuur... De natuur uh, uh, in in, in blijft. Ja. ja, en in standhuis. Vind ik wel gaaf. Ja, heel benieuwd. Ja. Op woensdag 5 maart organiseren de huisartsenpraktijken Klaver en Van Banning... Die ken ik dus niet eens. Eh? Zandvoort en Nieuw-Noord een informatieavond over een burn-out. Dus oh. uh, dat je... Die burn-out heeft natuurlijk uh, invloed op fysiek en mentaal je gezondheid. Mm -hmm. En uh, het is gratis die avond. Het is, uh, je kan je wel even opgeven via praktijk. Apenstaat, doktersinzandvoort.nl onder vermelding van info-avond-burn-out. Het is vanaf kwart voor vijf en het start om vijf uur en het eindigt om zeven uur. Dan krijgen we eten erbij. Ja. <laughs> Tijdens eten. Tijdens dat, dat goed voor je burn-out. Of is, is ja. er een, een borreltje erbij. Oh, lekker. Tegen een burn-out. Een beetje <laughs> ja. ontspannen kletsen. Ja, ontspannen en dan komt kom alle ellende naar voren. En die collega's zeiden die zei dat. Ja. Open is net niet meer achter eigen wethouder. Wat krijgen we nou? Ja. ja Jan-Joop de Kloet, hoort hij niet? Jan-Jaap. Jan-Jaap de Kloet, sorry. jan Joop. Dan uh, Is niet meer eens uh, <laughs> uh, met het uh, oh, ja, fundamenteel verschil van inzicht. Op de koers van bouwprojecten zoals het stedenbouwkundige plan van het Badhuisplein. Ja, ze zijn het er niet mee eens. En uh, ze voelen uh, dat hij onvol onvoldoende hun vertegenwoordigt. En uh, ja, dat wil niet zeggen dat uh, OPZ zich terugtrekt. Nee, hij stapt gewoon uh, daaruit en wordt een onafhankelijke wethouder. Zo. Dus, maar, maar hoe werkt dat dan? Nou ja, goed, dat, uh, hij gaat in ieder geval iets betekenen. voor. Hij is zo positief over al die dingen die worden gebouwd hier in Zandvoort. Hè? En hij was ook degene die natuurlijk rondfietst in, in Zandvoort. Op zoek naar, naar plekken waar gewoon huizen gebouwd konden worden. En hij riep heel veel mensen op. Meld... Waar je denkt dat er huizen kunnen worden gebouwd. En dat had hij ooit in een andere gemeente gedaan. En daar werkte het ook. Dus hij heeft wel goede ideeën. Maar de OPZ is niet helemaal met hem eens. Dus nou ja, vervelend. Kopen ze eruit komen en ze willen natuurlijk niet de boel weer uh, laten klappen. Dat lijkt me niet zo handig nu. Maar Jong Sandwoord heeft al wat geprobeerd. Dus nee. Goed, nog meer. Ja, ja er is, uh, dat is vorig, uh, vorige week vrijdag op zaterdag al geweest. Er is de geparkeerde camper volledig uitgebrand. Ja, ik het. dat. En... Uh, maar ik heb eigenlijk mijn vraag erbij. Want als je gewoon een camper hebt staan op straat... Nou, volgens de buurtbewoners stond de camper al enige tijd verlaten. Maar wat is dan verlaten? Ik bedoel, als je kampeert... Als je camper parkeert op... Ja? Gewoon een parkeerplek. Ja, die campers zijn zeg maar... Moet je vertalen, sowieso. ja. ja. Dan is niet dan ben je toch geen dan is die camper toch niet verlaten. Ja, als hij daar heel lang staat, dat ze met fiets ook. En komt er een stickertje op en, hij, uh, <lacht> uh, uh, en dan zeggen ze op een gegeven moment: nou, hij staat er nog steeds. Ja, hij is, en is, is, is hij wel in de, in de Maar de camper, de camper mag wordt... Volgens mij mag je niet een camper toch op een parkeerplaats nee, zetten. Nou, eventjes. Nee, nou even. Je mag nee, ja. gebruiken. Niet om te voor laten. tijd. Maar moet je dan een camper in de brand steken? Ja, nee, dan dat ben ik wel vanaf. Nee, goed. dat Bij is van Dalen. Maar goed, een camper wordt natuurlijk niet zo vaak gebruikt als een auto. Nee. Dus ja, dan heb je wel het punt. Ja, ja, hij is al, staat hier al een half jaar al. Ja, logisch. Ja. Wordt me twee keer gebruikt in de zomer. In de winter ga ik daar niet, uh, niet slapen. Oh, nee. Dan verlies ik gewoon. Ook in Zandvoort Noord. Uh, wordt een bruisend Racefestival georganiseerd? Een gezamenlijk kijkfeest. Gro grote schermen, en daar wilden ze natuurlijk niet aan de grote klok hangen. Want ja, dan moet je daar weer recht over betalen. En dan komen heel veel mensen kijken, dat mag dan weer niet. Maar goed, ze hebben nu echt uh, allerlei side events in hun hoofd. Met sport, cultuur, en ontmoeting staat echt hoog in het vader. Van. We moeten elkaar ontmoeten. En Rob Langenberg is van Racefestival, en Pauline Willemsen is van Pluspunt. En die slaan de handen in elkaar. En die willen echt een mooi feest. En heel ambitieus zijn ze. En het insteek is vooral ouderen en mensen met beperking hierbij betrekken. Kinderactiviteiten. Nou gezondheid en duurzaamheid is, komt er ook bij. Dus nou ja, heb je zelf ideeën? Die zijn goud waard. Daar kan je een hoop geld voor krijgen. Nee, dat is niet waar, maar die waar kunnen we ze kwijt? Laten. Nou, ze kunnen kijken op pluspunt.nl. Ah. Kijk pluspunt. Pluspuntzandvoort.nl. Ah. En daar kan je, je, je, je uh, dingen droppen. Er zijn al brain-sessies geweest afgelopen donderdag. Hebben ze al gepraat, dus je weet zijn er al mooie ideeën. Maar jouw ideeën zijn ook welkom. Dus kom mm. erop. Oké. Okay. Ja. Ja, Zandvoort is genomineerd voor de Nationale Evenementenprijzen ja, ja, 2025. Er gaan prijzen uitgereikt worden per jaar. En er is een uh, award voor het meest impactvolle evenement. Nou, ik zeg dat was de Grand Prix, maar oké. Okay. Ja. In de categorie evenementen van stad van het jaar zijn Groningen, Zandvoort en Harlingen genomineerd. En uh, een vertegenwoordiging van uh, de gemeente Zandvoort gaat binnenkort... Stanford pitchen aan de jury en die bepaalt de winnaar. En bij de uiteindelijke beoordeling worden inhoudelijke elementen als visie, aanpak, toegankelijkheid, innovatie, etcetera worden meegewogen. Nou, ik denk dat wij wel een hele grote kans maken, want qua bereikbaarheid met de Grand Prix, met die fietsen en zo, we zijn daar. Uh... De hele wereld trekt daar lering uit. Ja, dat, mensen kwamen dus, uh, hier kijken hoe wij het hier geregeld hadden. Ja, dus ik ben heel benieuwd uh, of we het inderdaad gaan worden. Het groenste krampie ter wereld. Ja. ja dat klinkt als wamaf. Hard ja. rijden met auto's, maar het groenste. Het moet lopen, duurzaam, komen. Ja. Precies. Dan kunnen wij compenseren met onze auto. Omdat jij op de fiets komt. Nou, jij als laatste nog? Ja, dat ja? is natuurlijk weekend. Maar de, uh, je kan uh, leren stoppen met roken of vepen. Oké. Okay. Nou, vooral dat vepen, dat laatste. Nou, dat is een programma van twaalf weken... waarin je echt samen aan de slag gaat. En je kan je aanmelden bij Anita Venema. Onder, uh, op telefoonnummer Ja, uh, heeft iedereen nu pen en papier bij de hand. Oh ja, krijg je die dat. zit te ja. En anders kan je... Naar venema.samenzandvoort.nl. Even hier kijken even in de Zandvoortse courant. Ja, Ja, goed. Het is ja. altijd goed om dat ja, ding goed. gewoon neer te leggen. En die, wat, wat, wat ik echt leuk vind: <coughs> mensen op een bakfiets met een veper. Ja. En dan kinderen voorin. En ach man die, een in de, die, en de telefoon nog in de handen ook. Die hebben het echt druk hoor. En dan ho, oh, ga maar aan de kant. Er komt een bakfiets aan. Nou goed, zover genoeg weer gescheid op uh, bakfietsen. Kijk maar eens even wel leuk muziekje op de radio. Circaways! I'm nah. ...van een zand Wat? Ik ga niet uit de carnaval hoor. Goed. Ja, nieuwe single. Ik weet niet of het nieuwe single is van Circa Waves... ...van het album Dead and Love. Ja, het lichaam allemaal zo. die elkaar. Voordat je weet ben je er niet mee. Goed, ja, ja het is de zaterdagmorgen... ...je op het toepaklefpoort net al iets over burned-outs. Hebben jullie wel eens een collega's gehad naast die, die burned out zijn? Joh, ik ben zelf twee keer overspannen geweest. Ja? Maar ik weet nou nooit, het gewoon goed het verschil tussen... Uh, burn-out of, on, uh, of uh, overspannen zijn. Ik heb wel gehad dat ik bij mijn werk naar binnen moest en ik heb bij de deur stond ik te huilen. Okay. Dat ik ah. gewoon niet naar binnen kon. Nee, dan ah. is, dat wel ja, is dat nou een burn-out of is dat nou dat je overspannen dat bent? Het is gewoon aanstellerij, zeg ik altijd. Oh, oké. Okay. <lacht> <tijd> voor tijd van een andere baan dan. Nee, ik ik, ik, op het werk hebben wij verschillende mensen gehad die, die uh, uitge uitgebrand waren. Ja. ja. Klinkt raar, hè? Maar goed, uiteindelijk. Uh, en nu merk ik gewoon dat één collega dus eigenlijk te vroeg weer aan het werk gaat. En daar hebben andere mensen last van. Dan ja. denk ik van, oh. Sorry? Dat, hij, dat, dat iemand anders te vroeg ja, aan het werk gaat. Ja, dat een collega dus eigenlijk in de gaten heeft van... Oh, er wordt iemand anders voor mij ingezet. Weet ja. je wel, Dan krijg je een vacature voor diegene die tijdelijk ziek is. Ja. En dan worden ze, ze, waar is de bank van... Oh shit, straks ben ik mijn baantje kwijt. Laat ik maar weer aan het werk gaan. Uh -huh. Dus de bedrijfarts grijpt er niet in. die zegt van, ah, prima, jij wil meer aan het werk? Ja, die bedrijfarts wordt betaald natuurlijk door het bedrijf. Door het bedrijf ja, dus die ja, dan, ja. nou, oh, ga maar we weer aan het werk. En dan ja. denk ik van... Oh wacht even, want wij moeten met, de, met die persoon werken. Ja. En dat zie je dan echt terug op de werkvloer. Dan denk ik van, poeh, volgens mij had je wat langer nog even in therapie moeten. Mm. Maar goed, we wachten, wachten het af. Maar ik had het eigenlijk nog nooit gerealiseerd. Dat ik denk van, andere mensen kunnen eigenlijk ook last hebben van iemand die burnt out is. Het is niet alleen de persoon zelf. nee. de collega's nee. eromheen. Ja, die worden getriggerd volgens mij. Ja, en ze reageert anders. Ze, hij maakt oh, niet uit. Kom, je laatst luisteren. Goed, ja, ja. Ik, uh, we hebben natuurlijk heel veel ellende in de wereld... maar we hebben ook een muzikale legende verloren deze week. Killing Me Softly die zanger Roberta Fleck. Oh, ja, die 80 Ja, ja dat ik bleef, dat ik dat bleef hangen bij, uh, hoe heet die nou, die, die acteur? Ja, Gene Hackman. Gene Hackman, die was wel een goede acteur van dit. Ja, vanmorgen hoorde ik in een ander radioprogramma... dat hij... De pacemaker is ermee opgehouden in februari. Ja, klopt. Die man die al, Ze vonden hem en hij was zijn handen en zijn voeten waren al gemumificeerd. ja, hoe kan verre dat? daar een staat van ontbinding heet dat. Ja, het maf is natuurlijk wel dat er twee honden nog leefden. Eén hond is dood en de ja. vrouw lag ergens anders ook dood. Ja, ja maar volgens mij heb zijn pilletje. Nee, Dat ja, dus heb je soms met die honden, die, uh, of katten. Ja. Yeah. En dan, uh, dan, uh, dan, is er niemand en dan krijgen ze honger en dan gaan ze gewoon yeah. aan de mensen eten. Dat heb je wel eens gehoord, ja. ja je maakt er toch altijd weer een mooi verhaal van alles. Dat is zerk. Amerika, hè? <laughs> Jezus, Mina, ik probeer <laughs> Een klein beetje, Voel je, dan, dan je als vrouw alleen alleenstaande? Ik zie Gene Hackman nog steeds in die film... Um, Mississippi Beds Are Burning. Ah. Mississippi is oh. Burning, geloof ik heet. En dat is zo maf dat hij echt zo'n foute politieagent is... die gewoon alles inzet om die, die klein in dat dorp op te rollen. En dat doet hij zo mooi. Ja, ik denk, ja. je, is wat een krachtige kerel was dat. Hij bleek dus in de films echt... Voor niets, eh, niemand bang te zijn. Maar in het echte leven was hij wel bang voor de dood. Dus ik denk niet dat hij hiervoor gekozen heeft. Maar dat er toch iets van een soort stof in het huis is vrijgekomen. CO2 of uh, ja. uh, koolmonoxide of weet ik veel wat. Waardoor ze allemaal dood zijn gegaan. Ah. Het is een heel triest verhaal. Hij was het, lij 95. het lijkt me wel een mooie dood op zich. Ja, nou ja. op Dat je zijn gewoon uh, het wel. Het is samen dood aangetrokken ja, ja. ja, mooie dood zeg maar... Uh, met de vrouw verderop, eh, niet elkaars handen vasthouden... en aangevreten worden door de hond. Nee, geweldig. <laughs> ja. ik, zie, ik, ik teken ervoor. Zeker. Wat dan meer? Tempest. Ja, in de festivies de is natuurlijk... Uh, bijna 2000 jaar geleden uitgebarsten. Oh ja. En nou hebben ze ontdekt... dat uh, door die uitbarsting... Dat, uh, ze hadden een, een lichaam gevonden van een jonge man. Nou ja, lichaam. Ja. En uh, de meeste zijn dus eigenlijk gevonden dat ze helemaal vol uh, met as zitten... Hè, eromheen, waardoor je kon het kon lichaam uh, gieten. Weet je ja, wel? Want ja, klopt, er was er ja, dus weg. Ja. Maar, maar hier is gewoon het lichaam wel gevonden. En hij haalt uh, zijn hoofd naar beneden. En heeft zijn, uh, zijn schedel heeft waarschijnlijk ervoor gezorgd... dat er nog iets van zijn hersenweefsel He? overbleef. Echt waar? Echt een lichaam gewoon gevonden? Ja. ja? ja. En uh, de, deze was ook verder van, uh, van de, de uitbarsting af. Ja. Maar uh, nou blijkt dus wel dat uh, in uh, die schedel zijn zwarte splinters gevonden... En het blijkt dus dat de hersenen door die temperatuur gefossiliseerd zijn. En een soort uh, glas geworden zijn. Oh. Zo heet is dat geworden. Bizar. Dus, uh, ja, ik vind het wel heel bijzonder. Het is echt een uh, experimenteel gebied. Het ja, daar... Maar het heeft heel lang geduurd. Hè, voordat eigenlijk dat, uh, dat dorp uh, Pompeii helemaal bedolven is. Dat is helemaal niet zo snel gegaan. Het heeft echt uren geduurd. Ja. Gewoon. Dus heel veel mensen denken dat ze in één keer nog flap wat arsoverschijn Gewoon Langzaam is het neergedaald. Ja, er was ook zo'n zo film over. En dan ja. zie je ook uh, dat ze allemaal gaan, uh, gaan rennen en weggaan en zo het water in. Ja, er is een animatiefilm op YouTube, te van, uh, op YouTube te zien van hoe dat verloopt zo langzaam. En dan zie je het langzaam verdwijnen. Dat duurt echte uren. Ik kan niet bijna zeggen ja. een dag of zo. Maar je wordt ook, als je zoiets leest, dan had je ook zo van... Je had toen ook zo'n grote uitbarsting. Uh, in IJsland, yeah. die, uh, die, die toen veroorzaakte de hongersnood in Frankrijk... en uh, slechte oogsten en zo. Okay. Maar dat heeft ook heel lang geduurd dat die uitbarstte. Dus okay. 21 kilometer lang was gewoon uh, de, de, de kier waar alles uitkwam. 21 kilometer, eerst van hier S tot Amsterdam. Wat is dus het Blijf blijft maar die giftige lucht oh, uitdoen. Straks nog meer natuurrampen in de geschiedenis, denk ja, ik. Nou, ja. Maar. Eerst maar even muziek, dames jongen. en op de radio. Ja, de Stereophonics make them laugh, make them cry, make them wait... Uh, ik moet even achterzoeken wat voor theorieën achter dit uh, albumname zit. Maar misschien uh, is het ook al uitgeleid. There's nothing gonna... There's always gonna be something. Ja. Yeah. is doing fine. Not too much on my mind dragging my feet in the sand Looking out at the sea Today my mind's not right Got the weight of the world on fire I'm burning my energy I'm bringing it to my knees In this 21st century So help this inner please This is only one To remind us, imposter cries to the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for death feet, bones, and the solitude jested jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees and it's 21st. Wat hij verliest, dat vertelt hij natuurlijk iets. Ja, leuk de stereophonics. Het is weer lijzig. Het is weer traag. Het wordt weer tijdens van stevig plaatjes een keer vast te maken. Maar goed, het komt vast de volgende keer, denk ik. Uh, there's always gonna be something. Is er altijd wel iets waar yeah, ik het niet mee eens ben? Nee, dat, uh, dat is nou helemaal zo. Goed, uh, vertel. Ja, uh, naar al die commotie he, rondom Trump en dergelijke. Maar er is nog een ander belangrijk bericht geweest deze week. En er is helemaal geen aandacht aan geweest. Yeah. Ahoy staat in contact met de politie over een aanslagplan IS... op het feest van Jan Smit en Chantal Jansen. Ja, Jan oh. Smit? Ja, ja, ja, ja. En dat feest zou in Amsterdam of Rotterdam? Nee, uh, Rotterdam, Ahoy, op 7 en 8 maart. Nou ja, de, de, het aanslagplan dat is volgens de Duitse media... op een Duitstalige website van de IS uh, uh, bekendgemaakt. Oh. Nou, waarom? Is, was dat de aan? Onze Jan en onze Jan, Waarom? Ja, waarom? Oh. Ik heb, nee, dat weet ik dus ook niet. Ook ja, je hebt wel één klap heel idee. veel mensen natuurlijk. Hè? Ja, nee, maar ik bedoel, er moet toch wel een klein beetje theorie achter zitten? Ik bedoel, Zingt hij iets over IS of zo? Of is hij nee. echt helemaal ongelovig? Heeft hij nee. een losbandig leven? Jan nee. Smit? Ik dacht dat dat, dat, dat nee. geweest was Jan Smit. Nee. Nou, dat is wel een rare stap dan om daar ja. bommen te gooien of ja. iets. Maar goed, dat zijn allemaal... Uh... Maar het is ook heel vaak ook met koningshuizen. Ons koningshuizen wordt in Duitsland echt toebelegd. Uh, toe yeah? En uh, hier in Nederland mag dat helemaal niet. Uh, foto's of zo, vakanties, dat wij nee. in, de, in de beginie nee, nee, nee, ligt. Nee, dat klopt. ligt allemaal in de Duitse de rollenbladen in de winkel. Ja, precies. Ja, goed, daar was Harry Nu ook al niet zo blij mee. In het uh, nee. Met al die openheid natuurlijk. Klopt. Goed, vandaag in de krant te lezen over grappig een, een koffiekenner Barend Bot. Uh, Boot. Sorry, Boot. Hij drinkt al uh, uh, heel wat jaartjes koffie. En hij heeft zelf een koffiezaak. En hij drinkt tussen de 15 en 18 kopjes koffie per. Dag. Hoe weinig? Tot 18 kopjes koffie per dag drink je. En hij is helemaal gek van speciaal exclusieve koffies. Hij vindt eigenlijk nog steeds dat de koffie te goedkoop is. Hij vindt het een van de goedkoopste dranken hier in Europa. Hij vindt er is heel veel meukkoffie. Gewoon echt die hele goedkope koffie die bij elkaar wordt gegooid. En ja, dat is, roepen mensen dat het te duur is. Maar die koffiebranders mogen het ook wel wat, wat geld overhouden. Ja. Dus daar moet echt wat aan gedaan worden. En natuurlijk komt weer de bekende koffie ter sprake: de, de Vinca Sophie uit Panama. Van die door zo'n servetkat heen gegaan? Klopt, ik heb mezelf ook... Uh, heb je wel gedronken al? Ja, en toen uiteindelijk in Indonesië heb ik een klein beetje geprobeerd. Het is een hele aparte smaak. Het zijn natuurlijk korretjes die door een kat worden gegeten. En dan nou, worden ze uitgepoept. En dan die, die korretjes blijven hetzelfde. Nou ja, dat heeft dus een aparte beleving. En uiteindelijk was de laatste nog een, een, een kilo van deze superkoffie verhandeld. Voor 10.000 dollar. Echt, echt goud gewoon. Mm. Ja, heel, heel bizar. Maar, goed, maar vinden hij, die katten die bonen dan wel lekker? Want wordt het dan net als met die uh, ganzen in een stok geduwd? Door, zo? Nee, Goh, ganseleven, Schiet op! Dat hij is, moet door je container. Ja, ding. Dat verhaal ik weet ik niet allemaal. Maar goed, ik vond het wel een bijzonder verhaal of deze. Hij werd ooit gegrepen in de jaren 50 al. Toen zijn uh, uh, vader, uh, noem je dat?, um, de koffiebranderij al had gestart. Toen was hij er al in de winkel te vinden. En toen dacht hij: van ja, dit is een natuurproduct. Gewoon heerlijk, die koffie. En sindsdien is hij er zelf ook allemaal gek van. Nou, goed, leuk verhaal. Goed, wat nog meer? Uh... Ja, toch even over koffie. Bij yeah? koffie blijven. Het schijnt dus zo te zijn. Ik heb het niet gezien, maar de schappen schijnen leeg te zijn in de supermarkt. Als het gaat om koffie. Oh? oh? Ja. Nou, het schijnt Ik dus. Is dat nog... leveranciers die er dan toch wel graag op Ja, ja, ja. ja, nou, nou, nou, nou, ja de producenten, JDE Peets. En de supermarkten oh. Heijn en Jumbo. Nou, die hebben nog steeds geen akkoord. Die schijnen nog geen akkoord te hebben bereikt voor de koffieprijs. Maar het is natuurlijk de koffieboon. Ja. Die het zo duur maakt. En nu verwachten ze ook dat uh, naast koffie straks uh, het bekende merk uh, thee uh, ook niet meer uh, verkrijgbaar is. Oh. Ja, het is toch wel maf. Ik geloof dat koffieboon dus wordt te weinig betaald. Maar die mensen ja. die ertussen zitten, die vangen nog steeds misschien te veel geld. Volgens dat deze zijn man alweer. Ik ja. Ja, hoor steeds vaker dat die leveranciers echt de prijs opdrijven. En dat ja. echt heel veel verschil is tussen Nederland en Duitsland en België. Hmm. En dat ze gewoon die leveranciers proberen het gewoon uit. En dat heel veel uh, supermarktketens nu op zoek gaan naar partijtjes. En soms kan je hele rare dingen verwachten. En natuurlijk bij sommige supermarkten heb je dat al. Dat je in één keer denkt. Wat, wat hebben ze nou voor partij gekocht? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat is wel weer bijzonder. Nou, goed zo, we hebben de boodschappen gepraat voor deze zaterdag. Uh, we gaan middag. ons lijstje even maken, mevrouw. Ik zet er even een kopje op. Ja, dat is een goed idee. Nou, altijd even een lekker een pakje op zaterdagmorgen. De woemed. Wat een show I'd break into if you had to go. The market's free, no God, but I'm still on my knees I think I know why I don't wanna leave here It's so clear, and every time I say goodbye It's in my head, It's and overblown. Divide me up, you know I'm yours to own. All that charm and all that pain in your arms, I know I'm. And all my fear just keeps her fed And all of America's all the bullets in my Amerika en she hates me. We even niets over Amerika. Dat is het, het, het, land, het, het vrije land, toch? We gaan niet meer hebben het over hem, volk. wie zijn naam wij niet meer willen zitten, noemen. Zitten, nou weer, zitten we nou weer over die mantengast. Nou ja, sorry. Ik niks meer zeggen, meneer. Voldemort is het. Hij, wie zijn naam niet genoemd mag worden. Voldemort, ja. Zo gaan we hem noemen, ja. Ja. Ja, uh. ja Voldemort. Dat is ja. een mooie naam voor hem. Goed, dat was uh, de, de Wombats. Ik weet niet of die ook uh, koffieboontjes knagen, dat weet ik niet. Maar goed, uh, ja. I love me merk hij niet. She hates meer Goed, uh. loopt tegen negen uur. Vertel. Ja, er waren muizen, die ja? zijn in een kooi geplaatst met een bewust een soortgenoot, dat ze wilde even kijken hoe en wat. Blijkt dus dat ze elkaar eerst de hulp geven. Huh? Ja, want ze hadden dus een, uh, een muisje erin gelegd en uh, toen ging de muis eerst even kijken en toen ruiken en dan verzorgde hij, uh, ging hij zijn vachtje likken om te kijken wie wakker werd. Yeah? Hij beet in de bek van het muisje en als laatste, dat vind ik nog het mooiste, hij trok de tong opzij zodat het dier niet zou stikken. Maar wat doen ze dat met, met, met tanden of zitten ze echt met die pootjes zo aan nou, de tong ja, te trekken? Ja, ze hebben hele kleine handjes, hè, die muisjes. <laughs> ja. Ze zijn heel schattig. Dus uh, muisjes die al eerder kennen, hadden gehad met bewusteloze dieren... die yes. verzorgen deze langer dan muisjes die het voor het eerst zagen. En, en, en in meer dan 50% van de gevallen trokken ze de tong van de bewusteloze muis op. Hè? Hoe vind je dat? Ik vind het zo schattig. Dat ik ik wil er filmpjes van zien. Ja, ja ik ook eigenlijk <laughs> ja. wel. Het is wel bijzonder dat ze elkaar gewoon cute, kunnen redden. Cute, cute. Ja. Ja, muisjes hebben wel iets schattigs, maar het komt ook omdat ze handjes hebben. Ja, ja en, die uh, hele kleine, Oh ja, hier zie je het gewoon. Dat, wat man. Oh. Wow, wat schat. Gewoon echt op zijn rug ook. Mond ja. open. Op de staan, Ik ga een mond, ik ga mond en ik, doen. Ik, ziet zou, het okay, uh, ik, ik zal het even op onze Facebookpagina zetten. Ja, dat is goed. Maar goed. Meisjes zijn, wel, ze, ze zijn heel lief op te zien. Maar als ze dood zijn... Oh, redden man. gelijk van alles op een op, op, op, op hè dus We gaan op, op naar zien. het nieuws van 9 uur naar 9 uur. Straks geschiedenis. Wat is allemaal gebeurd? In wie die jarig? Tot zover het ritme yeah. van ZfN. ZFN. Via de kabel op 104.5.